Velen van hen waren aanhanger van de Tuareg-militie MSA... die opkomt voor de bevolking in het noorden van het land. De MSA strijdt tegen de moslimrebellen moslim in het gebied. Sinds 2012 is het onrustig in Mali. In dat jaar namen Tuaregs juist samen met moslimstrijders... grote delen van het land over, onder meer de stad Timbuktu. De Britse regisseur Michael Anderson is overleden. Hij was vooral bekend van oorlogsdrama's en science-fiction...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 Michael Anderson was 98 jaar. Het weer, het is droog en een graad of 9. Overdag buien, op de Wadden wordt het hooguit. Een graad of 12. In Limburg kan het lokaal 21 graden worden. In de avond kans op zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als VARA zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. <truimert> We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik blij dat je het krijgt, man. Met Lux herneel. Een hele goede nacht. Je luistert naar NPO Radio 1. Waar zojuist Wouter Bouwman ons in twee uur de wereld heeft laten zien... en vooral laten horen via de radio door middel van zijn correspondenten. En we moeten even zeggen dat het knap is dat Wouter zich staande heeft kunnen houden... zijn gehele uitzending lang. Want ja, je merkt het misschien niet. Want die jongen die heeft het erg zwaar mee dat gisteravond de allerlaatste opname was van het populaire televisieprogramma The Quiz. Wouter, oh, st sterkte, hè? Ja, sterk. Ach, ach. Nou goed. Dan is het nu tijd voor druktemakers. Het programma waar jij twee uur lang een onderdeel van mag en kan zijn. Heel simpel, door te bellen naar 0800-1121... of door een appje te sturen via de gratis te downloaden NPO Radio 1-app. En dat bellen dat kan met allerlei verschillende soorten redenen. Hè. Het, kan, het kan zomaar zijn dat je zit te luisteren en ineens een vraag hebt die je beantwoord wil hebben. Uh, misschien heb je iets te maken met de rest van Luister, Nederland moet horen. Heb je iets meegemaakt wat, wat, wat, wat, wat wij allemaal moeten horen? Of ben jij juist diegene die het antwoord heeft op, op die, die vraag die eerder gesteld is? Maar het kan ook zijn dat je graag een mop wil vertellen... dat je iets te klagen hebt of dat je gewoon een gezellig kletspraatje wil maken. Het kan allemaal, dus bel vooral naar 0800 1121 of stuur een appie. Maar, maar, maar, maar, als je dat dan toch doet... dan moet je wel in je achterhoofd uh, houden dat het wel over het onderwerp van deze nacht moet gaan. We behandelen hier in te maken is namelijk altijd één onderwerp. En dat pluizen we dan twee uur lang uit. En daarna gaan we lekker slapen. Uh, niet samen, dat zou een beetje gek zijn, maar wel slapen. En het onderwerp van deze week heeft alles te maken met herinneringen. Het, het, ja, of het vergeten van herinneringen zoals jij hebt je herinnerd. Wat iemand anders zich herinnerde. Uh, nou kortom dit. Nou is natuurlijk de belangrijkste vraag eigenlijk. Klopt het wat ik zei op 15 november? Wat was het uh, vorig jaar? En het antwoord wat mij betreft is ja, dat klopte.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 daardoor heen gegaan, geen herinnering aan de stuk had... om te kijken of ik zich herken. Uh, het antwoord is nee. Weet jij nou wie dit is en wat hier nou allemaal bedoeld wordt? Bel dan nu naar 0800-1121... en wordt de eerste beller in de uitzending van deze week. I was perched outside in the pouring rain... trying to make myself a seal... then I'll to you, my darling... With the evening on my tail, although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man, at worst be even a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy.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 It all for baby But I guess I've taken Quite enough While well, I'm some standing On your bed sheet You're my diamond In the rough Darling I'll bathe your Skin I'll even wash your Clothes Just give me some candy Before I go They're my house I know that the writing's on the wall But darling, I'll be your skin I'll even wash your clothes Just give me some candy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 Uh, ik ben inmiddels kennis genomen hebben van die hele stapel. Daardoorheen gegaan. Geen herinnering aan de stuk had om te kijken of ik ze herken. Uh, het antwoord is nee. En als je het wist, dan mocht je bellen naar 0800 1121. Om op die manier de eerste beller in de uitzending van deze week te worden. En er is weer flink gebeld. Onder andere door. Jawel, Gerda. Gerda, goeien nacht. Oh, oh. Hallo. Hallo Gerda. Hallo, hallo. Heet ik Gerda? Ik heet Frit! Hallo Luc! Jij bent een grappenmaker! Nou wat jij helemaal... Ik ga een jurk aantrekken hoor, ik kan me niks schelen. Okay. Oh, erg hè? Ja, maar, ja, maar, ja. Oh, jij zit nog in een route. Okay, het was in... onze fijne minister-president Rutte. Die Kijk, stond te gaan... liegen Zo. dat het gedrukt stond. Okay, dat, hij stond te liegen dat het gedrukt stond. Oké, okay, vraag één hebben we Ja, afgevind. hij had een korte wie... termijngeheugen. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Uh, wie horen we hier inderdaad was onze minister-president Mark Rutte, Rutte. Waar ging het over? Nou, het, het, het, het ging over die, uh, die zaak met die... Uh, uh, van uh, de Shell en Dings over en de Unilever, uh, inderdaad. De, de, Unilever, de afschaffing van de dividendbelasting. Uh, en, en alle reclame: ja, nee, dat ze niet de belasting moeten betalen. Ja? ja, precies, dat zeg ik. De afschaffing van de dividendbelasting voor ja, we grote we we multinationals. zoals inderdaad ja. Unilever en, uh, en Shell. Ja. Waardoor ja. wij uh, 1,4 miljard uh, mislopen, eigenlijk, als uh, staat. En dat moet ja, toch weer door iemand opgehoest worden. En dat wordt waarschijnlijk de belastingbetaler. Maar dan met als doel, inderdaad, dat die bedrijven wel hun Hoofdkantoren in Nederland houden en zowel weer heel veel banen kunnen creëren. Dat was een beetje het argument. Uh, ja, om die... ja, nee, ik kan me iets herinneren ja? dat uh, jaren geleden Shell had gedreigd. Uh, dan gaan we toch weg uit en dan gaan we naar Engeland, naar uh, Brittannië of zo. En toen hebben ze gauw als ze om een paar uh, bijgebouwden bijgebouwd. Uh, en uh, ja, helaas, mijn. Uh, dus die vader leeft niet meer, die werkt ook bij de Shell En ik ken de Shell heel goed op de kaal van Biland Laan. Oh ja, ja. In de Naam. Precies, daar zo. En de andere. Ja, maar ik bedoel, kijk, ik vond het eerlijk gezegd een beetje chantage. Een beetje chantage. Als, vet. Jullie, als wij onze zin niet krijgen, dan gaan we weg. Ja, nou, maar dat is wel een beetje een slimme onderhandelingstechniek, of niet? Ja, nou, nou, ik vond het eerlijk gezegd een beetje gemeen. Een beetje gemeen. Ah, dus dat ja. houdt in als we weg zijn, die dividend. Nou ja, dan wordt het doorpaffen totdat schatkist gevuld is. A2 ah. miljard. Ja, 1,4 miljard, niet overtuigen. Uh, nou, nee, uh, <laughs> hallo, 2, 2 miljard tabak zou zijn. Oh, op die manier, op die manier. Nou ja, oh, uh, uh, Fred, Fred, beter bekend uh, hier achter de schermen als Gerda. Je hebt het helemaal goed, dankjewel. Ja, nee, dat is een goed lukt. En nog een hele dat fijne. Ja? Een hele fijne nacht verder. Ik ga lekker luisteren. Het is weer fantastisch en dolletjes. Het, Het is weer nu weer, nu weer al, En we zijn nog maar twaalf minuten onderweg, dames en heren. Het is nu al fantastisch en dolletjes. Fred, je was weer een hele fantastische beller. En tot de volgende yeah. keer maar weer. Oké. Okay, hey, hoi, hoi. Goeie nacht. Dank je Zometeen dan laat ik hier een gesprek horen van Sanne van der Wulp... politiek verslaggever met Mark Rutte, onze premier... over hoe hij terugkeek op dat debat. Maar eerst Prins. In 13 days Since you took your love away Ik weet het, NPO Radio 1 is geen muziekzender... maar dit zit toch verdomd goed in elkaar. Hè? Prince, nothing compares to you. Voor het NPO Radio 1-programma met het oog op morgen... sprak politiek verslaggever Xander van der Wulp met Mark Rutte. Samen keken ze terug op het debat van afgelopen woensdag... en Van der Wulp vroeg zich af hoe het met de nachtrust zat... van onze minister-president. Bent u vandaag weer vrolijk aan het werk gegaan? Ja, eerlijk gezegd wel. Dat vind ik nou altijd zo knap van u... Ja, maar ik vind mijn vak mooi. En gisteren, gisteren was het natuurlijk niet mooi. En ook ja, helemaal niet leuk. Dan, dan slaap je toch slecht daarna. En dan heb je nog een beetje <laughs> de P erin. Jee, nee, ja. Ja, ja, nee, ik slaap altijd lekker. En, en, en vandaag minister je weer mooie dingen doen. Ja. Is dat waarom u misschien wel zo goed bent als premier? Ja, dat moeten andere beoordelen. Maar ik... Ja, ik, ik Bent u, nog, bent u nog naar uw schoolklas gegaan? Ja, zeker. Die, dus gewoon, u zit, staat dan de, te debatteren tot één uur in de nacht... en vanochtend gaat u Ik was om 8 uur op school. de ja, VMBO-maatschappij... Uh, die, kind, die, die kinderen moeten ook weer aan de slag, ja. En, wat vonden ze ervan? Hoe had u het gedaan volgens hen? We hebben, hebben niets van meegekregen. Hebben ze niet, uh, nee, niet op uh, NPO-politiek dat debat zitten kijken? Nee, onbegrijpelijk. Avond. Ik dacht, zegt, ja, dat zou... en de leraar hadden er ook niks van gezien, want die hadden gisteravond uh, ouderavond. Dus toen heeft u het moeten uitleggen allemaal in de klas nog? Nou, ik heb ervoor gekozen dat even over te slaan. En, want, want en hoe het, het groot te u... hebben over de Sovjet-Unie. Hoe zou u het uh, <laughs> zeggen tegen, de, tegen een VMBO-klas, wat er gisteravond gebeurd is? Oei, uh, ik denk dat ik zou uitleggen dat ik een fout had gemaakt... vorig jaar november door op een vraag in te gaan waar ik niet op had moeten ingaan. Dat ik naar nou, ingeweten had gezegd hoe het volgens mij zat, ja. dat dat... Dat er toch stukken bleken te zijn, waarvan mijn herinneringen zei: die zijn er niet. Ik vind het nu al wel ingewikkeld en, hoor. Ik denk dat de klas al ik niet naar leeg een tien uur duur het debat had uitgelokt. Niet over de inhoud van het voorstel, maar ja. over die herinnering. Ja, en dan vragen ze natuurlijk, en hoe dan verder? Wat nu? En wat nu? Gaan we gewoon weer door. En we gaan, nou, ja, niet gewoon, maar we gaan door. Oké, okay, welk gevoel houdt u nou over aan zo'n debat? Dat ik het zelf heb veroorzaakt, dat ik dus ook niet moest zeuren. Uh, dat ik gisteren heb uitgebreid. Part of the job. Nou nee, dat je probeert natuurlijk fouten te voorkomen. En ik, ik had ja. natuurlijk nooit in dat debat me moeten laten verleiden... tot die vraag uh, beantwoorden. Ja, ik, zo, ik, ik moet even eerlijk zijn. Ik zat gisteravond bij Jeroen Pauw aan tafel. Er werd me gevraagd wat ik van dat debat vond. Ik vond het echt een draak van een debat. U heeft natuurlijk hartstikke uw best aan doen, urenlang. Dus het ja, ik, ik, niet ik, ik, leuk ik, om te horen. Nee, maar maar het was niet zo dit dat was dat ik, natuurlijk geen reclame voor de politiek. Ja, het was ook niet zo dat ik met een aantal collega's had bedacht... laten we eens dus de vergaderzaal van de Tweede Kamer huren... voor een mooi debat en dat dit er dan uitkwam. Dit was nee. uiteraard uh, denk ja. ik ook politiek gesproken noodzakelijk nadat ik het vorig jaar gezegd had wat ik gezegd heb. En vervolgens toch stukken opduiken. Uh, daarmee nee. wij zeiden, ja, we hebben de indruk gewekt van niet. Ja, dan krijg je natuurlijk zo'n debat. Um, dat debat eindigde in een motie van afkeuring. Dat is geen motie van wantrouwen. Maar wat, wat betekent dat precies? Wat is nou een motie van afkeuring? Nou, gewoon wegwezen. Maar niet omdat die niet is aangenomen? Nee, nu niet. Hij is nee. niet aangenomen. Als hij was aangenomen is het wegwege. Nee. En dan uh, ja, bijna de gehele oppositie steunt hem. Doet dat u pijn? Nou, ik vind die leuk uh, en niet prettig. Maar ik heb ook gezegd dat ik het niet terecht vond. Ik ja. vond dat mijn verdediging geen aanleiding gaf tot die motie. Maar uiteraard heeft de oppositie het volste recht om toch hun eigen conclusies te trekken. Ja. Dat is de democratie. Uw uh, oude partner, uh, oud-vicepremier Asscher, die zei... er blijven mensen die het gevoel hebben dat de Kamer niet goed is geïnformeerd en gewoon veel mensen in het, in het land, zeggen ze dan, hè? Ja, ja. Die, u, die u niet meer vertrouwen. Ja, maar als je dat vaak genoeg herhaalt, dan gaan mensen... Dat, ja, prima, dat hoort ook bij het debat dat dat herhaald wordt. Maar ik kan alleen praten vanuit... De waarheid uh, en die oprecht vertellen. En dat is dat ik de fout maakte om die vraag in te gaan. Dat ik vervolgens de eer geweten zei: Ik heb geen herinnering aan stukken. Ja. Uh, als ze wel opduiken, stuur je ze uiteraard. Uh, Moet je toesturen. Ja, was dat misschien toch wel uh, echt wel even. Misschien voor u persoonlijk ook wel een vervelend punt. dat de, de steun van de PvdA wegviel gisteravond. Uw, ouwe, u heeft vijf jaar lang heel prettig samengewerkt met ja, de minister. maar ik, ik heb zelf ook heel sa fijn samengewerkt met Balken... en toen ik staatssecretaris was, en daarna was ik okay, dus ook... Dus het is prima, dus nou, het wordt Nee, bij. nee, nee, niet prima. Maar nee. ik, ik verwijt hem dat totaal niet. Het is niet dat ik dat persoonlijk verwijt. Ik heb in nee, 2009... Hij zit wel lekker in die oppositierol, hè? Dat, hij is wel redelijk... ...soepel in die nieuwe rol. Kast ja, is een goed politicus. Uh, maar ik heb zelf in 2009 ook uh, tegen Balken... ...om ik jarenlang het kabinet had gezeten... Motie wandschouw ingediend. Dus dat, dat moet op zichzelf kunnen. Gisteravond rond deze tijd stond u in de Kamer... ...en toen reflecteerde u op uzelf aan het eind van de debat... ...en zei u, je probeert altijd in je functioneren... ...een feedback-systeem in te bouwen. Dat je de loops sluit als er ergens een open eindje is. Dat je ook probeert te controleren hoe dat met het... Op eindje zit. Wat betekent dit? <achting> nee, ik kreeg vanmorgen een sms van een goede vriend. Die zei, wat een ongelofelijke management speak. Ja, maar maar dat was dus gewoon een vermoeidheid aan het einde. Dat vinden dus mensen dus kennelijk irritant. Dat u altijd met dat soort speak het, probeert recht te praten. Nou nee, ik geloof hm? dat ik het meestal redelijk normaal Nederlands spreek. Maar wat ik wil zeggen is dit. Je moet, als je uit zo'n discussie komt. En je hebt gezegd, ik heb geen herinnering dan moet je natuurlijk voor jezelf organiseren, je eigen hoofd... dat je zo'n debat nog even helemaal terughaalt en zegt... wacht even, maar daar ja. zit een open eind. Laat ik nou ook even vragen, ambtelijk ja. even een klap te geven... aan alle systemen, of het toch stukken zijn. Dat had ik moeten ja. doen. En dat, en dat moet je constant eigenlijk, vind ik, in mijn baan... waarbij ja. ook die relatie met de Kamer zo precair is... en zo, zo nauw luistert, uh, moet je dat doen. En toen zei u verder, dat vind ik mijn taak als premier... en daar blijf ik in leren, iedere keer opnieuw. Ja, omdat ik vorig jaar dus de fout maakte door toch op die vraag in te gaan. En na ja, maar je debat... kunt toch niet zeggen, dan leer ik ervan dat ik niet meer op een vraag moet ingaan? Nee, wat, ik, wat je dan moet leren is dat je zelf moet reflecterend op zo'n discussie terugkijken. Ja. moet kijken, zitten daar, nou letterlijk wat ik daar zei, open eindjes in. Ik had al die termen van feedback loops. Ik bedoel het allemaal wel, zoals, ik, zoals u het opleest. Ja. het is wel verschrikkelijk Nederlands, Engels. U bent nu 7,5 jaar premier. Leert u nog? Iedere dag. Iedere dag. Wat Iedere heeft dag. u vandaag geleerd? Vandaag. Ja. Uh, vandaag heb ik geleerd dat bij uh, het einde van het jaar... je niet alleen een eindejaarsmarge hebt... maar ook een min- en pluslijst hoorde ik. Daar heb ik nog nooit van gehoord. En ik ga uh, nu u nu is. uit de ministerraad? Ja. We oh, oh, oh, oh. hadden het in de ministerraad over de uh, uh, voorjaarsbesluitvorming. We hebben vandaag ja. het besluitvormingsmemorandum afgerond. Dat is de uitgavenkant van de begroting. Dat landt in de voorjaarsnota voor 2018. Eind mei of begin juni. En dan uiteraard in de Prinsesdagstukken voor de begroting 2019. Maar we hadden een hele discussie over... Eindejaarsmarges ja. en, en plus- en minlijst. En ik had van dat laatste nog nooit gehoord. Dus dat ga ik nu uitzoeken. Um, je zou kunnen zeggen: na 7,5 jaar. In veel landen hebben ze uh, het, het systeem dat je twee keer vier jaar. Uh, de leider van een <laughs> land mag zijn. Misschien is dat logisch, want na zoveel jaar komt er een beetje routine in. Misschien wat nonchalance. Hebben nou, we dat gisteravond niet een klein beetje gezien? Nee, ik heb volgens mij uh, nul nonchalance. Wat dat, hey, ik, echt niet, dat kan ik me niet verhalen. Maar, veel maar toch inmiddels wel? Ja, op onderdelen. Maar op heel ja. veel onderdelen ook niet. Als ik, zoals twee weken geleden, naar China ben... was ik voor de derde keer, ja. is dat razendspannend. Is dit compleet nieuw, omdat ik me realiseer... dat niet Mark Rutte een paar dagen naar China gaat. Ja. Maar ik naar Nederland vertegenwoordig. En in als dit als soort ik... debat als gisteravond, heeft u dat ook nog? Ja, ik, ik, ik, ik vind het een eerder eer dat ik dit mag doen... Ik, ja. ik heb gezegd tegen uw collega van de televisie net... als je wordt weggestuurd, dan moet je ook niet zeuren, dan ben je weg. Dat kan ja. ook een keer gebeuren. Uh, maar dat is gisteravond niet gebeurd. Maar ik heb het een hele grote eer... en ik heb enorm bak energie om er nog mee door te gaan. Morgen, Koningsdag, energie om uh, het te gaan vieren? Ik ga het vieren uh, met vrienden. En, Gaat u dan de uh, straat op? Ja, ik ga zelfs het water op. Uh, maar ik ga niet zeggen precies waar, want dat nee. uh, geeft dan weer gedoe. Maar als dan. u dan op straat bent of op het water... dan zullen mensen u af en toe toch wel eens wat toeroepen van... Uh, hey, uh, Man, uh, waarom uh, denk je dat ik je nog uh, vertrouw? Nou, ik weet niet wat over straat. Iedereen wilde op de foto's. Dus het viel nog mee. Oké. Okay. Ja. Dus u heeft een heel ander beeld dan wat de oppositie schetst eigenlijk. Nee, ik weet niet of ik weet niet of het representatief was, maar. Of mensen ik liep net van, uh, mensen van... zijn tegen u gewoon aardig. Nou, okay, Als mensen, ze kwaad zijn, zijn er twee soorten reacties. Of ze zeggen zakkenvuller. En dan is het leuk om uit te leggen wat ik nu verdien. Wat ik vroeger verdiende. En dan zeggen ze, oh, dan ben jij geen zakkenvuller. Maar de rest wel. Dan zeg ik, nou, de rest verdient minder dan ik. Ja. En de tweede reactie kan zijn, hey, uh, en dan uh, LUL of iets anders. Ja. En dan is mijn standaard reactie, lucht het op? Dus het antwoord meestal ja. En, en dan, dan, dan heb je ook een bijdrage geleverd dat gelukt voor die meneer of mevrouw. Maar het gebeurt zelf. En dan, dan blijft het gewoon. Meestal de... zijn het leuke reacties. Dan Meestal blijft de het mensen. gewoon een gaaf land. En en het is een morgen... waanzinnig Allemaal in gaaf het oranje. Land en morgen in het oranje. De okay. verjaardag vieren van onze geweldige koning. Veel plezier. Dank u, Dank u ook en de luisteraars. Een alleraardig gesprek tussen politiek verslaggever Xanne van der Wulp en premier Mark Rutte voor het programma met het oog op morgen. Gedeeltelijk blikte zij terug op het debat van afgelopen woensdag. Op het debat in november. En over hoe Mark die ochtend erop weer gewoon voor de klas stond. Maar er werd ook vooruitgekeken. Van der Wulp merkt hier redelijk terecht op dat Rutte al 7,5 jaar aan het roer staat. En hij stelt daarbij de vraag of er niet te veel routine in zit bij onze premier. Wordt hij niet een beetje nonchalant? Mijn vraag is nu, gaat Mark Rutte stand houden tot aan het einde van zijn termijn? Of valt het doek eerder? En zo, ja, waar ligt dat dan aan? Aan Mark zelf of aan de coalitie? Praat mee en doe het dan wel even als je gebeld hebt naar 0800-1121. Want anders zit je een beetje in jezelf te mompelen in je eigen huisje. En dat is toch stukken minder gezellig. Dus bel vooral naar 0800-1121. Is dit het einde van het begin, begin van het begin van het einde van Mark Rutte? 0800-1121. Dit is Blondie, Denise. Oh, Radio 1, Denise, Denise, hoor je hier in het programma Druktemakers. En ik heb in de afgelopen anderhalf jaar dat ik dit programma mag presenteren... bijna in iedere uitzending wel een beller gehad... die toch even iets naars moest zeggen over Mark Rutte. Vond ik soms best opmerkelijk. Want dan ging het bijvoorbeeld over papadagen. En dan moest Mark Rutte erbij gehaald worden. Of toen we samen een nieuwe bondscoach zochten... voor ons belabberde Nederlands elftal. Was het ook ineens de schuld van Mark Rutte. Of toen, nou ja goed, ik kan nog wel even doorgaan. Uh, maar goed, dit keer heb ik er zelf een beetje om gevraagd. Ik vroeg aan jou namelijk of jij denkt... dat Mark Rutte het einde van zijn termijn gaat halen. Of dat we zijn begonnen aan het einde. Premier Rutte kon zich een vrij belangrijke memo... over het al dan wel of niet afschaffen van de dividendbelasting niet herinneren... en eigenlijk vond iedereen dat verbazingwekkend... of zoals verschillende Kamerleden zeiden... dit is politiek op zijn lelijkst, Jesse Klaver... en een samenzwering tegen de Nederlanders werd het genoemd... door Lodewijk Ascher. Gaat onze Magic Mark Rutte zijn termijn als premier van dit gave land uitzitten... praat mee en bel naar 0800 1121. oleg nacht. Ja, goeie nacht luc met uh, Oleg. Goeienacht. Ik uh, bel even over uh, over Mark Rutte. Ja, heel goed. Ik denk dat je maar Rutte het beste kan vergelijken met een nieuwe vriendin. Stel je voor, ja, acht jaar in Rutte is inmiddels al bijna acht jaar aan de gang. Ja. Dan denk ik van, ja, als je acht jaar met hetzelfde meisje zit... dan wil je op een gegeven moment ook gewoon een, een nieuw exemplaar, lijkt mij. Nou, dat weet ik niet hoor. Als je een heel erg leuk, lief, spontaan meisje tegenkomt... en ze verhuist niet voor zes maanden naar New York... dan kun je het best volhouden hoor, acht jaar of langer. Ja, ja, ja, maar zo'n meisje wordt natuurlijk toch ouder. En op een gegeven moment wil je haar toch misschien wel uh, uh, weer vervangen voor een wat jonger exemplaar, een jong blaadje. Ja, maar als je een meisje ontmoet en, en, je, en je houdt van haar, je bent verliefd op haar, dan maakt het niet uit hoeveel rimpels er na een paar jaar op zitten. of dat de titanen rond de knieschijven hangen. dan blijft die liefde toch wel bestaan, toch Oleg, of niet? Maar ik kan me ook wel best voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon even uh, ja, een nieuwe. wat, wat nieuws wil, een nieuwe, nieuwe, nieuwe wind. Uh, een nieuwe wind... Uh, ben jij, ben, wij, je, ben en... jij toe aan een, een, nieuwe, een nieuwe premier? Is dat eigenlijk wat je zegt? Na 7,5 jaar Mark Rutte ja, vindt het genoeg Want uh, We hadden toen ook Jan-Peter Balken gehad. Ja. En op een gegeven moment was dat ook, uh, ging, ging dat ook gewoon niet meer. En had je had ook zoiets van... Ja, wanneer... Uh, hoe die goos nou eens op... Ja, precies. Maar, maar is dus een beetje wat, wat, er, wat, wat nu ook dankzij Sanne van der aangaf, de Wulpen aangaf. Het wordt een beetje meer een routine Hij gaat Wordt wat nonchalanter zie je dat gebeuren, ja? Ja, ja het, wordt, het wordt wat stijfjes, het wordt wat ja, ja, je ziet natuurlijk ook dat Mark Rutte wat ouder wordt. En ja, je hebt, ik, ik denk dat het land toch behoefte heeft aan een, aan een wat jongere premier. Ja? Ervaring ja, komt met de die jaren, die met natuurlijk, hè? Maar ook iemand die, weer, die, die met vol goede moed tegenaan gaat. Als ik dan Jesse klaar noem, wat, wat, wat zeg jij dan? Is een wat jongere, jongere gozer die wist er heel zin in, die is enthousiast, die wil graag? Ja, maar hij is, hij, maar hij is iets te links. Dat, dat is ah, dan okay. mijn uh, probleem dan weer. Ja. Ik zat mee te denken aan Geert Wilders of zo. Ah. Uh, ja, hij is weliswaar hij is wel, wel een stuk ouder. Ja, en geest maar, maar is hij wel een stuk jonger. Ja, precies. Oké, okay, oké. Okay. En dan, en dan zo, zo, uh, we gaan we proberen te kijken... Dit is een beetje politiek tinder waar we nu gaan spelen. Een, een Klaas Dijkhoff dan, van de VVD. Zullen ja, ze nu, nu fractievoorzitter natuurlijk... Niet, nee. Ja, hij lijkt me wel wat meer geschieden, Klaas Dijkhoff. Want ja. hij is ook wel wat, uh, wat, wat vlotter en, en ja, toch, toch een ja, wat nieuw, uh, nieuw mannetje in, uh, in heel de politiek. Hij is ook de, jij... de slimste mens geweest en ook een keer de best geklede man van, uh, van Nederland. Dus ook qua het uiterlijk waar jij heel erg op doelt is dat ook wel goed dan? Ja, ja is, maar ik, volgens mij is Klaas wel wat meer een alfamannetje. Een alfamannetje. Oké. Okay, okay. En dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig zoekt, van een soort van Donald Trump... die ook al behoorlijk ja, verbaal dan wat agressiever is, wat dominanter is. Zodat Son. de persoonlijke kwestie toch al wat, uh, wat tegenwicht kan, uh, kan bieden. Maar Klaas is toch helemaal geen agressieve man? Dat is toch een, een gezellige carnavalsvierder? Ja, maar ik denk dat Nederland als land... om zich goed te laten vertegenwoordigen, juist in het buitenland... dat we dan echt een alpha mannetje nodig hebben. Kijk eens aan. En dan zou Klaas Dijk of daar volgens jou de ideale man voor zijn. Nou, dankjewel, Oleg, voor, voor het bellen. Precies. En uh, nog een hele fijne Je ja, ik, ik wil nog even iets anders zeggen. Je wil nog even iets anders uh, zeggen? Oh jeetje, uh, maar je, ja, we, we uh, hebben begint. het toch over, over, over, over de dividendbelastingafschaffingsdebat herinneringen... En alles ja, daaromheen. ja, Aan het begin van de uitzending. Aan het begin van de uitzending had je het nog over, over een soort van pak dat je net, net uit. Nee, nee ho, ho, dat ik, was het einde ik, van de uitzending van Wouter Bouwman. En ik heb niks, maar ook niks te maken met alles wat daar gebeurt. Want wat die, daar, daar gebeuren dingen dat wil je niet weten. Maar volgens, mij, maar volgens mij kom je toch net uit het café ofzo, of je, uh, was je uh, uh, of zo. Humor, humor om te lachen was het Oleg. Ik kom helemaal uit het café. Ik heb net een twee uur lang hitjes zitten pompen op NPO 3FM. Maar ik snap dat je dat oh, hoorde. Oh, zo. He, ja, ik zei net uh, tegen, je tegen, je tegen je redactrice... Hallo, Mai. Uh, ja. uh, wat, wat ik nu niet meer kan herinneren, maar uh, dat ik woedend op je was... omdat je kennelijk geldt gefeest dit weekend. Nou, alsof of ik, uh, de afgelopen dagen. Alsof ik niet mag feesten, Oleg. Wat is dit nou weer? Ja, maar... Hoezo mag ik niet feesten? Meneer Saneel, meneer, Sarneel, meneer Sarneel. Ja, meneer Oleg. Ik wil, ook gewoon, ik wil ook gewoon een keer kunnen feesten. Ik wil ook gewoon een keer uh, uit de tap kunnen zuipen. Ik wil ook gewoon een keer meisjes uit elkaar kunnen trekken. oh, ho ho, ja, ja. ho, ho, ho, Nu insuweer je ja. weer dat ik meisjes uit elkaar heb lopen trekken. Dat vind ik ook een beetje apart. Dat vind ik ook een... Misschien... Ja, maar dat hoort toch bij feesten? Dat hoort helemaal niet bij feesten. Ik was gewoon lekker de verjaardag van, uh, van Willy Wilhelmers Helmers aan het vieren. En uh, dat was lekker oh. in Amsterdam op een strandje. En uh, een beetje techno luisteren. Heerlijk. Ik heb, oh. geen, ik heb daar geen meisjes uit elkaar getrokken hoor. Nee joh. Oh, Ik dacht dat je. Ik joh. Nee, je hebt oh, heel veel gelukkig, keer wils van, Nee, geen seks voor duwen. Ik dacht keer dat je de op de fysieke toe aanpast. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar, maar even, even tussendoor. Dat nog even toch interessant om op in te haken. En daarna, lieve luisteraar, gaan we het gewoon echt over uh, politiek hebben, hoor. Maak je geen zorgen. Maar um, er waren gisteren toch genoeg feesten, partijen, vrijmarkten... Niet vrijmarkten, maar dan met... Je snapt het. Um, waar je heen kon gaan, Oleg. Waar, waar, waar doe je moeilijk over? Ja, ik, ik, heb gist, ik ben gisteren ook wel naar buiten gegaan. Ik heb gewoon een rondje gelopen. En ik was een paar weken nog op het Media, Mediapark, maar dat terzijde... Um, oh. Ja, het probleem is als ik weet je, rond zit te lopen. Ik durf niemand aan te spreken. Je weet hoe het gaat. En zoals ik me kan herinneren, heb ik een jaar geleden ook uh, al met jou gesproken. Een paar keer. Ja. En ja, daar toen ook weer hetzelfde probleem. Ik zie overal hete jonge hete meisjes. En nu ook uh, het weer warm, ook warmer wordt. Ik zie overal hete meisjes in ja, uh, korte kleding. Hotpantsen doen het maar op. Ja, dan wil je toch al vieze dingen. Even... I'm playing where it began, I can't begin to know in, but then I know it's growing strong.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 show Durf te wedden dat deze op menig feestje ook weer gedraaid is op Koningsdag. Want laten we wel wezen, een feestje is eigenlijk niet compleet... zonder Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Hier gehoord op NPO Radio 1 in het programma Druktemakers. Waar wij deze week als onderwerp hebben... De, het afschaffingsdebat rondom de dividendbelasting... en het wel en al dan niet herinneren van bepaalde memo's. En uh, naar aanleiding daarvan heb ik een, een, een vraag opgeroepen aan jou. En die vraag luidt, is dit het begin van het einde van Mark Rutte? Hij zit er nu zeven jaar lang als onze premier, als onze minister-president. En is dit uitgeleidetje, dit slippertje van het niet kunnen herinneren... van een hele belangrijke memo, een beetje schimmig is het wel. Is dat nou het begin van het einde? 0800-1121 is het telefoonnummer van Druktermakers gratis te bellen. En dan kom je hier live in de uitzending. Net zoals Anton. Anton, goedenacht. Goedenavond, goedenacht, moet ik zeggen. Je moet helemaal niks, maar we, Mene... we dat je er bent. Ja, ja. Meneer Rutte vind ik een fantastische man. Het is een enorme ja, uh, cabaretier, of, of, of hoe je het noemen wil. Daar gaat het mij niet om. Maar die VVD, die hele VVD, moet oprotten. Oh. Meneer Rutte mag van mij blijven. Oh, maar, dat, dat wordt maar de VVD dan last, moet oprotten. Kunt dat te kijken? Ja, ik heb. Ik... Ik heb wat gedronken, dus... Dat mag, beetje, dat mag. Dat ik een beetje agressief ben, maar... Uh, dat valt allemaal mee, Anton. Dat valt reuze mee. Je klinkt nog okay. een, gez een gezellige dronk heb je nog in je. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar leg even uit, want Rutte mag dus blijven... maar zijn hele ja, partij moet bij mij blijven, blijven. maar die CVD moet oprotten. Ja, precies. Onderbouw dat eens. Wat, wat zegt u? Uh, onderbouw dat eens. En zeg maar je, hoor. Dat is helemaal niet erg. Het dringt even niet goed door. O onder één... Onder bouw dat eens. Zeg maar, je, je, waarom vind je dat Mark Rutte mag blijven, maar de VVD moet oprotten? Want, want wat Mark ja. Rutte staat een beetje voor de VVD. Hij, hij draagt de partij, hij spreekt in het partijprogramma. Weet het allemaal, allemaal wel. De, de, de, de. Maar die VVD, die bevalt me niet. kijk eens aan, kijk eens aan. Maar hij mag blijven. Hij mag blijven. Is er dan een andere partij waar hij goed bij past? Waar je heen zou kunnen transverteren? Alsof het een soort van spits? Nee, dat, Nee, daar kan ik even niet goed over nadenken. Maar stem je dan ook op Mark Rutte, of niet? Nee, nee, nee, dat doe ik niet. Oh, Natuurlijk ik... Ja, niet. Ik zit niet ik op de VVD. Nee, precies. Maar je vindt het je wel een goede, goede peer, hij mag wel blijven. Hij mag blijven. Hij mag blijven. Maar wat vind je ja, zo goed aan ik hem? Ik heb... Ja, ik, ja ik, vind het, ik vind het persoonlijk... Ja, ik mag hem graag. Je vindt het gewoon een goede pik. Ja, ik vind het een goede pik. Maar het is wel een geweldige cabareté. Daar gaat het niet allemaal niet om. Nee, ik heb op, uh, op 50-plus gestemd. Want ik ben al 70. Nou oh, ja, dat, dan is de enige partij in dat 50-plus. Klopt wel. Hé hey, Anton, uh, ja. neem er nog eentje. Ja. En, ge en gezegd dat je belde. Nou ja, ik, uh, <laughs> ik, ik luister altijd naar de radio heen. Wat leuk! Ik, ik kom om 1 uur thuis, dus zet ik hem aan. Oh, ja, dan altijd, je, dan iedere je, dag. Pak je eerst nog even Wouter Bouwman nemen... de wereld van varen. En af en toe ja. verstaan ik niet. Nee, nou, nee. maar dat, dat, dat hebben heel veel vrienden van mij ook last van... als ze mij af en toe niet verstaan, hoor. Dat is helemaal geen probleem, Anton. Anton, ik vond, ik vond het gezellig even met je te hebben gebabbeld. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Je hebt mijn mening gehoord. Ik heb jouw mening gehoord en genoteerd. Die wordt vooral opgenomen in de archieven van Beeld en Geluid... En uh, ah, het zal kijk, nooit, dan, nooit ik, gaan. Ik, ik word nog beroemd. Je wordt nog beroemd. Let maar op. Morgen word je ja, wakker en dan ja, ga je de straat je op. Ga je super maar geen je boodschappen doen. Bestel je een witbrood en mensen herkennen je meteen, Anton. Pas maar op. Nee, maar je, je kent me niet. Nou, want ik ben man. een van de beste vijf dansers uit Oud-West Oud Amsterdam. Ja, je, bent, je bent Anton, toch? Een van de vijf beste dansers uit Oud-Amsterdam. Oud Oud Oud ja, want ja, gisteravond, ja. gisteravond... Gisteravond was er nog een Surinaamse band... Oh. En daar heb, heb ik lekker lekker, uh, hoe heet het? Mickey uh, ja, Poco, Caseco, Cavina. Nou nah, jongen, ah, ik, ik, ben een dan, ik ben een danser. Jij, ik dans jij, altijd straks. Jij, ja, Anton, je bent een danser. En dans nog even verder en laat Radio 1 aanstaan. Dankjewel hè. Hey, tot kijken. Hoi Hoi hoi. Hoi hoi. hoi. Johanna, goeienacht. Hoi hoi hoi. Johanna, goeienacht. Goedenacht, Luc. Hey, Johanna, hallo. Johanna, hallo. Ja, hallo. Denk je dat Mark het einde van zijn termijn haalt? Ja, hoor. Ja hoor, en waarom dan? Ja hoor. Ja hoor, en waarom dan? Nou, hij is gewoon uniek. Nou, hij, is gewoon... hij is uniek. Ja, maar dat waren, dat waren wel meer mensen. Uh, in, in het verleden. En ik doel niet per se op iemand, ja, maar. Als je de dans ontspringt, dat doet toch niemand een. Uh... Nee, precies. Maar, maar heb je het debat een beetje kunnen volgen afgelopen woensdag? Heb je het debat een beetje kunnen volgen afgelopen woensdag? Nou, het werd wel herhaling van herhaling en dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dus, uh, nee, dat is niet leuk. Dus nee, ik snap het wel, Johanna, helemaal. Hé, hey, uh, nog een hele fijne nacht. Nog een goede uitzending. Dankjewel, dankjewel. En uh, blijf lekker luisteren, hè. Dankjewel, dankjewel. En uh, blijf lekker luisteren, Natuurlijk. Nou, ah, wat lief. Dankjewel, Jan. Doei, doei, doei, doei. Roel, nacht. Ja, goeiedag. We spreken nog even met uh, Roel hier. Adema hier zo vanuit uh, de locatie Ermelo. Ah, locatie Ermelo. We hebben live contact. Dat is altijd goed om te weten. Hallo. Ja, hallo. Um, kijk, um, het zit zo. Eh... Uh, als jij uh, iets wat doet bij de overheid... Ja. dan heb ik het idee dat je toch wel moet weten wat je doet. Ja. En uh, nou is het dus zo... Ik, heb dus, ik vind dus, uh, dat is mijn gedachte hierover... en ik hou het wel even netjes... Goed. Dat uh, meneer Rutte met zijn kornuiten... Uh, mag voor mijn part eigenlijk van het hele politieke toneel verdwijnen. En dan Kornuiten, zijn dat dan coalitiepartners of de VVD? De coalitiepartners en de VVD. Dus de gehele, dus zowel D66, ChristenUnie, CDA en VVD... mag allemaal uit de Tweede Kamer getrapt worden? Juist. Zo, dat is nogal wat. Uh, waarom zeg ik dat? Weet ik niet. Uh, waarom hebben die... Uh, kijk, de, over de, dat geval over de dividendtoestand. Uh, de afschaffing van de dividendbelasting, uh, ja. Ja, die, die, die, die dividendbelasting. He, zijn het dan zulke snelsuffers? Dat ze dat dan niet weten, dat daar uh, iets groeiend fout gaat of zo? Of, of ben ik nou verkeerd? Wat gaat daar precies fout in? Nou, dat ze dus, dat ze dus met die uh, dividendblessingen, de dingen niet goed gezien hebben, niet opgelet hebben. Ja, ja het, geloof jij daarin? Geloof jij inderdaad dat ze alle vier... Uh, zowel dus Rutte als de drie coalitiepartners Pechtold, Buma en Segers... dat die allemaal die memo's niet kunnen herinneren? Nee, nou, dat, dat geloof ik niet. Dat geloof je niet? Dat dat, dat, dat niet kunnen herinneren. Wat is er dan Want, aan de hand? Uh, nou, ik denk dat ze gewoon, uh, die hele coalitie die er nu zit, gewoon niet op het zitten letten. Nou, maar dat ja. ze fout maken, dan ben je aan de beurt, dan zijn ze zo bij je. Of hebben, ze, of hebben ze het expres weggestopt? Want dan hebben ze wel zitten opletten, maar dan hebben ze expres nou, een beetje. Oh, okay. Ik vraag me dat eigenlijk af. Zeker ja. weten ik ja. het niet, maar ik vraag het wel af. Ja, dat is goed. Dat is gezond om je af en toe dingen, dingen af te vragen. En je ziet, je ziet dus liefst zie gewoon de hele coalitie uh, eruit worden gegooid. Uh, inclusief ja. Rutte, de VVD en, en de, de rest. Maar denk je ook dat het gaat gebeuren? Denk je dat Mark Rutte uh, het einde van zijn termijn haalt? Of denk je dat het het begin is van het einde? Nou, ik, denk, ik heb een donkerbruin vermoeden. Zeker weten doe ik het niet. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat ze een keer tegen de lamp lopen. Al voordat ze vallen. ja. En dan ook, ook met Rutte mee. Want het, het, het is het, altijd zo. Ik hoorde dat, dat, dat uh, deze week in, uh, in de nieuwspervé. Bij Keen van Jolen. Elke, elke woensdag. Um, woensdagmiddag. Uh, dat uh, je, eigenlijk. Dat zei van Jolen. Francisco, Francisco van Jolen. Jolen Goedemiddag. Uh, dat je, je moet eigenlijk niet gaan reageren met de VVD. Want je sneuvelt alleen maar. P van de A vorige keer. En ook nu gaan die coalitiepartners erin mee. Die gaan sneuvelen. Die gaan zetels verliezen. En de VVD-kiezer. Die kan het allemaal ge geen zak schelen. Die stemt toch wel weer op de VVD. Maar, maar denk je mm. dat dus. Uh, alleen de coalitiepartners gaan sneuvelen, dus Pechtold, Tegers, Buma. En dat Rutte weer heel slim met zijn praatjes de dans ontspringt, of gaat hij dit keer ook mee? Nou, ik, uh, ik, ik zit erop te wachten dat hij uh, eigenlijk wel meegaat. Toch wel, hè? Want uh, ik heb liever uh, als het om mij zou liggen. Ja. Ik heb liever dat uh, SP met de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, dat die het gaan doen. Ja, maar dat is niet genoeg, hè? Die hebben niet genoeg zetels. Nee, nee, dat weet ik. Dat weet ik. Dat ze, er niet, uh, dat ze het niet kunnen uh, niet halen. Maar dat is het idee wat ik daarover heb. Ja, GroenLinks er misschien bij? Ja, die, als die het nog net niet kunnen halen... dan misschien GroenLinks erbij. Nou, en dan hebben we... als dat allemaal mag lukken, zeg ik erbij. Ja, ja, ja. En als die partijen genoeg zetels kunnen halen... Uh, om daar te kunnen gaan zitten... nou, ze, ze hebben voor mij de zegen. Ze hebben van jou zeggen live... Vanuit Ermelo, dankjewel voor deze verbinding Roel. Ik kwam jou zegen en uh, we gaan het meemaken. En bedankt Yo, okay. voor het bellen Dank en nog een hele kregen. fijne nacht. Succes daar hè. Dankjewel en tot de volgende Dank keer. U. Nog een voor fijne u. zondag. Hoi hoi. Dit is R.E.M. Als eerst niet eens de bedoeling dat dit nummer uitgebracht werd. Waar is het niet helemaal over eens? Of, oh, moeten we het wel uitbrengen? Is het wel leuk genoeg? Is het wel goed genoeg? Uiteindelijk een van hun succesvolste nummers. Losing my religion. Losing t... my religion. M Rolf, goeienacht. Goeienacht, uh, leuk. Wat leuk dat je erbij bent. Ja, zeker. Ik heb jou ook dat andere uurtje nog even beluisterd. Dus ah, wat leuk, op 3FM op net. Ja. Ach, wat lief van je, of wat leuk. Ja, ik denk, nou ik ga toch maar even hierheen sappen. Tuurlijk, ja, Lex uit Want, op 3FM is ook leuk, tuurlijk. Ik bedoel, oh. Is ook wel leuk, ook leuk. maar die begon het einde van de onderwerp. Ik denk, nou, daar ben je totaal even niet geïnteresseerd. Oh, nee, dat heb je soms wel eens, hè. Maar het, het onderwerp waar wij ja. het over hebben, ben je dus wel in geïnteresseerd? Dat ben ik wel lekker geïnteresseerd. Kijk eens aan. Mark Rutte. En ja. uh, zijn uh, herinneringen over een memo die dan wel niet was... die dan weer leidde tot het afschaffen van de dividendbelasting... die dan weer leidde tot een debat over of er wel of geen herinneringen bestaan... en wat de herinneringen eigenlijk zijn... en waar die 1,2... ik bedoel 1,4 miljard dan weer vandaan gehaald moet worden. Um, uh, uh, ja, hij kwam er redelijk goed van af... maar het is natuurlijk geen slimme actie geweest van uh, Marky Mark. Denk je dat dit het begin is van het einde? Ik denk inderdaad dat het begin van het einde is en uh, dat iets helemaal niet haalt. En hoe lang geef dus, je hem nog? Nou, ik denk een maandje of twee of zo. Ja? Ja. Oh, dat vind ik heel kort. Dat vind ik wel heel kort. Ja. M -m -m -m maar kom dan. je hoort, met... ze gaan dat allemaal nu even lekker fijn uitzoeken en. Uh, nou, daar komen wel wat dingetjes uh, naar boven natuurlijk. Er komen nog een paar schandaaltjes of blunders of slippertjes uh, naar, naar boven. En dan denk je, nou, nu, ik, nu kan je niet meer aanblijven. Dan komt er een, uh, een motie van wantrouwen. De meerderheid van de Kamer stemt yes. voor en dan is hij weg. Dat zie jij gebeuren. Dan, dat zie je inderdaad wel gebeuren. Wat denk je hoe hij groot geworden is? Wat is de VVD eigenlijk? Een politieke partij. Ja, en wat houden we dat in? dat ze de politiek bedrijf, dat opgestemd kan worden... dat ze in de Tweede Kamer zitten... dat ze misschien wel een land kunnen gaan regeren... als er genoeg mensen mensen opstemmen. Oké. Okay. En welke mensen hebben heb op hem gestemd? Moeilijke vraag, hè? Dat zijn toch allemaal mensen die ondernemers zijn. Waar of niet? Ja, denk het wel. Denk ik. Nou, er zitten vast wat dus, uitschieters tussen. Maar over het algemeen... Er zitten inderdaad... Nou, de meeste waren toch wel de, of zijn toch wel de ondernemers... Die denken, ja, daar kunnen we wel een lekkere slaatje mee uitslaan. Nou, helaas. Helaas de gaat niet gebeuren, Z -Z of? Nou, ja, helaas. En voor die mensen, eh, bijvoorbeeld de beginnen de ZP'ers. Eh, die worden er nu een beetje de dupe van. Ja, ja ik, ik, ik las. Vanwege, van, vanwege nou ja. Te veel schulden, uh, hoe noem je dat ook alweer? Uh, kijk, kleine bedrijfjes worden er duper van. En de grote bedrijven... De multinationals ja, als Unilever en Shell? Juist, en die worden juist wat rijke. Ja, precies. En dan komen er nog wat schandaaltjes boven, denk jij. En dan is het einde, einde van Mark Rutte. En, en, en vind je dan is, is dat volgens jou dan, uh, Rolf? Is dat dan een, een, een positieve beweging in politiek Nederland? Of ben je stiekem wel een aanhanger van Markie? Nee, ik ben geen aanhanger van nee. Margie, hoor. Dus uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. <laughs> nou, Rolf. Je, hoor, ik, ben, ik ben ook al boven de 50, dus een beetje ook ongeveer waar ik op uh, ga stemmen. Of 50 plus, natuurlijk. Ja. Oh, okay, nou, dat was niet zo moeilijk. Dankjewel. Nou, hey, Rolf, uh, dank je wel voor het bellen. En, ja, oké, okay, graag gedaan. En nog een hele fijne nacht, hè? Ja, uiteraard, jij nog succes met je uit. Denk ik, Dan... En die ga je wel weer uh, maandag of dinsdag. je ja. uh, met uh, Malou wel volgen. Doei. Is goed, doei doei, hoi hoi. Een oh. Drak te maken. Ja, tijd voor een druktemaker, een columnist uit onze eigen stal. Eentje waar ik iedere keer weer blij van ben... een column te mogen aankondigen, Imke van Herk. En zij wist een mooi bruggetje te slaan... tussen de dividendbelasting en onze nationale kleurrijke feestdag. Hoe liepen de leden van de coalitie langs de kleedjes afgelopen Koningsdag? Waar Nederlanders, maar ongetwijfeld ook buitenlanders... massaal geld stonden te maken en er geen sprake was van belasting of van dividend... De enige aandeelhouders in de winst op videobanden en My Little Ponies... waren in deze rommelmarktvorm misschien de ouders van de verkopertjes. Maar als Mark Rutte kinderen zou hebben... zouden die waarschijnlijk geen cent aan hun vader afhoeven te dragen. Het zou in ondernemingsgeest en beleggingsdrang alleen maar in de weg staan. Lekker geld verdienen en geen rompslomp achteraf. Waar zijn ze in Den Haag bang voor als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft? Die vraag stelde ik mezelf na deze memorabele week... Het antwoord vind ik ingewikkeld en het kost ook moeite om überhaupt te begrijpen waar ze het nou helemaal over hebben... en wat de gevolgen van de afschaffing zijn. Zo gek is dat volgens mij ook niet, want geen enkele partij had de kwestie vorig jaar opgenomen in haar verkiezingsprogramma's. Nergens stond de mogelijkheid benoemd. Kort samengevat houdt het opheffen van de dividendbelasting in... dat buitenlandse aandeelhouders niet langer belasting hoeven te betalen over hun stukje van de winst... dat voortkomt uit het bedrijf of kantoor dat in Nederland gevestigd is terwijl de Nederlandse economie hier nu jaarlijks zo'n 1,4 miljard euro aan verdient. Rutte en zijn coalitiekameraden zijn bang dat buitenlandse vennoten minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan het vestingsklimaat in Nederland vanwege deze betaalregeling. Terwijl wij absoluut niet het enige land zijn dat dividendbelasting heeft. Is die angst daarom gegrond? Ik denk dat hier sprake is van onderdrukking, van een kinderachtige machtsstrijd en het brutale hebben de halve wereldfenomeen. Het idee van de afschaffing kwam namelijk helemaal niet direct vanuit Nederland... maar vanuit multinational Shell. Met een brief getiteld Shell Input Verkiezingsprogramma's... riepen zij de politiek voor haar op om de belasting op te heffen. Nederland zou een ongunstige concurrentiepositie innemen... en de handelsmarkt verstoren. Houd toch op! Sinds wanneer heeft deze omstede energieleverancier politieke inspraak? En valt Rutte niet nogal door de mand door in te gaan op deze vraag? Vergeet niet dat dit kabinet bijvoorbeeld geformeerd werd door Gerrit Zalm die zelf inderdaad nogal directe lijntjes heeft lopen met Shell. Pure chantage dus als je het mij vraagt. En ook Zegers en Buma en Pechtelt lopen me veel te makkelijk mee. Nederland zou meer moeten vertrouwen op de talenten van haar eigen investeerders. Die werkgelegenheid gaat vanzelf groeien als je de omstandigheden... voor onze eigen bedrijven en aandeelhouders aantrekkelijk houdt. Maak meer ruimte voor eigen initiatieven... en investeer het belastinggeld van buitenaf in duurzame marktvormen... en slimme onderhandelingstrajecten. Ik heb gisteren zeker 100 potentiële aandeelhoudertjes zien vechten voor hun spaarpot. Goede samenwerking met de buitenland zijn hierin absoluut belangrijk. Maar we hoeven niet per se de schatkist van hun belastingdiensten te spekken, toch? Die luiden die redden zich wel. Ook als we het niet direct leuker voor ze kunnen maken. Druktemaker Imke van Herk hier in de nacht op NPO Radio 1. Want je luistert naar het programma Druktemakers. En deze week hebben we het over het... Dividendafschaffingsherinneringsdebat, you name it... met de hoofdrolspelers als Mark Rutte, Gertjan Segers... Siband Buma, Alexander Pechtold... die allemaal ineens niet meer wisten welke memos ze we nou precies hadden gehad. Erik Wiebes natuurlijk ook, hallo, laten we die niet vergeten. We hebben het er nog een uur over hier op NPO Radio 1. Dus doe vooral mee en bel naar 0800-1121. Dan eerst het nieuws van NPO Radio 1 om vier uur...